Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Het kabinet geeft de meeste huishoudens per jaar... een belastingvoordeel van 800 euro. Het gaat om een gemiddeld huishouden met één of twee werkenden. Dat blijkt uit de hoofdlijnen van de belastingplannen... die de NOS in bezit heeft. Het kabinet voert volgend jaar een lastenverlichting door... van 5 miljard euro. Die gaat ook door als de oppositie geen steun geeft... aan de belastingherziening. Er komt een belastingvoordeel voor alle werkenden... in de vorm van een verhoging van de arbeidskorting... met honderden euro's per jaar... Ook komt er een hoger belastingvoordeel voor mensen met kinderen en een laag inkomen. Verder wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd. Met de oppositie wordt mogelijk wel onderhandeld over een btw-verhoging van 6 naar 21 procent. De politie in Amsterdam heeft mogelijk een liquidatie voorkomen door de arrestatie van drie verdachten. Ze werden begin deze maand aangehouden nadat agenten vuurwapens en een geluidsdemper in een auto hadden gevonden. Die auto werd langs de kant gezet omdat die was gestolen. Bijna de helft van de zelfstandigen heeft geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Ze vinden verzekeren te duur. Dat blijkt uit onderzoek door zes brancheorganisaties. 30% van de ZZP'ers heeft wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 20% heeft een spaarpotje aangelegd. Hongarije zet een hek neer van 4 meter hoog langs de grens met Servië... om illegale migranten te stoppen. Volgens Hongarije is het hek niet in strijd met het internationale recht of verdragen. De grens die Hongarije wil afsluiten is zo'n 175 kilometer lang. Servië heeft al maatregelen genomen tegen de vluchtelingenstroom... maar blijkbaar vindt Hongarije die niet voldoende. Dan nog het weer. Vanuit het noorden trekt regen het land in. Tegen middernacht regent het ook in het zuiden van Limburg. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgenochtend trekken de buien weer weg. Daarna geregeld zon. Het wordt morgen 14 tot 19 graden. Dit was het en of... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad staat er nog één file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Evedingen en Noorderloos. Zeven kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte reis is dicht. En dat levert je een vertraging op van een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het!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 You stood there. Girl. Welkom, goedenavond. Mijn naam is Jacques Jommans. En samen met u breken we nu de week, want het is woensdagavond 8 uur. Een uh, programma vol met uh, muziek, weinig geklets. En uh, ik stel u in ieder geval de komende twee uur voor aan twee, hoe uh, moet ik het noemen, semi-professionele bands. Daar heb ik een paar leuke opnamen van, die gaan we in ieder geval uh, beluisteren. U hoorde dit Bon Jovi met It's My Life. Nou, helemaal terecht, zou ik zeggen. En uh, we gaan gewoon lekker verder.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 Live best een mooi nummer. Eer Carmen met uh, All By Myself. Beetje overromantisch, maar ja, wat doe je eraan? Ik heb alleen een goede remedie gevonden... om gelijk even af te breken dat gevoel. We nemen Eric Burden, we nemen War... en we nemen Tobacco Road Live. In een extra lange uitvoering... want ik moet even een probleemtje... met de andere computer oplossen. Maar dat uh, komt vanzelf. Geniet heel erg van... Eric Burden en War... met Tobacco Road. Yeah, it's why you You hear it? Such a long time ago, I left my home. A long time ago, you know I had to move my feet. I had to follow my dream. Left my own such a, such a long time ago. Such a long time ago, I got a cherry down.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 14 minuten lang. En neem nog even afscheid. Klaar. Airburden en War met uh, Tobacco Road. Live-uitvoering 14 minuten lang. Echt in, uh, in volle vaart. Ik, uh, ik heb wat opnames van zijn allernieuwste CD uh, bij me. Als ik eraan denk, zal ik die straks uh, even draaien stil zijn. Want... Uh, hij is wel veranderd. Maar zeker nog de moeite waard. We gaan verder met uh, John Neil. Een uh, geremasterde versie van Lola van de Kings. En, uh, ja, ik heb gezocht naar die... Uh, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Tom Garofo. Yes, it's number one, it's Top of the Pops. Top of the Pops, het uh, legendarische programma van uh, de BBC... uit die beginjaren van de pop. Wat ik uh, eigenlijk zeggen wilde... was dat ik uh, u ga voorstellen aan een... Uh, Semi-professionele band, zo wil ik het wel noemen. Uh, een band die zich toegelegd heeft op het uh, coveren van uh, muziek van Fleetwood Mac... en dat op een voortreffelijke wijze doet. Ik had iets, uh, iets goeds gevonden, maar uh, ik kan het niet meer vinden. Wat ik wel kan vinden, en dat is eigenlijk best wel leuk... is een, uh, een, een clip waarop uh, verschillende stukken van Fleetwood Mac uh, gemonteerd zijn zodat u een aardig idee krijgt wat uh, deze band allemaal in zijn mars heeft. En dat is uh, niet weinig. Dat gaat echt uh, tot in het uh, perfecte. Uh, het leuke is dat we op dit moment bezig zijn om te kijken... of we deze band naar Zandvoort kunnen krijgen... om ze hier een keertje op te laten treden. Maar daarover houden wij u op de hoogte. Mirage. Visions of a Fleetwood Mac. <tied> Zo zie je maar hoe je je kunt vergissen. Dit was wel een band die uh, Mirage heette. Maar een band in. Uh, Californië. Dat is heel verwarrend. Want de, de liedzangeres die lijkt nog op uh, de zangeres Gaia van der Heijden. die uh, hier bij, uh, bij Mirage speelt, maar dan de Nederlandse Mirage. En. Uh, ja, stom. Niks aan te doen. We gaan het nog een keer proberen. Maar dan met de echte band die ik bedoel. Het is een uh, opname gemaakt tijdens een live concert. Dus uh, helemaal perfect is het niet. Maar het geeft een goed idee van uh, wat deze band verwacht. Oh. The shape I'm in, I can't say I ain't pretty and the legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Is I still cry? I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.